Stuur maar laat je roer maar gaan, dan zullen we spoedig op Wieringen staan. Stuur maar laat je roer maar gaan, dan zullen we spoedig op Wieringen staan. Wie wil er weer naar Wieringen varen, s morgens vroeg al in de dauw. Met een mooi meisje van 18 jaren, dat zo graag naar Wieringen wou. Schipper, ik hoor de hanen kraaien, schipper, ik zie de vlaggetjes waaien.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 En toen we daar op Wieringen kwamen, zagen we zoveel boeren staan. In hun spek met lepels aten, daarvoor zou je naar Wieringen gaan. Schipper, ik hoor de hanen kraaien, Schipper, ik zie de vlaggetjes waaien. Vuurman, laat je roer me gaan, dan zullen we spoedig op Wieringen staan. Vuurman, laat je roer me gaan, dan zullen we spoedig op Wieringen staan. En toen we daar van Wieringen kwamen, was ons scheepje zwaar belaan. Het wat op vol dat we meenamen, daarvoor zou je naar Wieringen gaan. Schipper, ik hoor de hanen kraaien, schipper, ik zie de vlaggetjes waaien. Stuurman, laat je roer maar gaan, dan zullen we spoedig op Wieringen staan. Stuurman, laat je roer maar gaan, dan zullen we spoedig op Wieringen staan. Lan lan la lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan